Morning, I'm gonna write your name in the sky. Now after that babe. Oké, okay, dat was een DNA de Road voor het nieuws. Uh, we hoorden net No Sunday. Ik denk dat Herman Brood toch belangrijk is geweest. Ja, ja dat kan je wel zeggen. Ja, ja. ja zeker. Ik denk dat ze in een andere richting op gegaan zijn, meer ja. bluesy achter. Ja, ja, ja, ja, ja, wat ja. voller. Ja. ja, die piano was echt wel een toevoeging aan het hele geheel. Ja, eigenlijk wel. Maar ik denk ook zijn inbreng inderdaad, want ja, Jawel. Dat, dat is, ik denk dat hij een andere benadering had dan uh, de standaard. Ja. Ja. ja, zeker. ja, de nummers werden ook anders. Het werden wat langer weer. Ja, ook, Maar ja. ja, piano is wel een heel mooi instrument natuurlijk. Ja. Dus ja, dat, ja, dat, dat, dat, dat kan je wat makkelijker, snel langer spelen, zeg maar. Vooral zo, wat we net hoorden: Somebody Who knows ja, ja. somebody. Dat is natuurlijk prachtig. En je hebt er een heel instrumenten bij, hè? Dus ja. Uh, ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja. <coughs> ja, dat is kenmerkend. En, en dit denk ik voor de blues ook hoor. Ja, ja, ja. ja. En ook al gaan die dan op een gitaar die solo speelt. Ja, dat vind ik prachtig. <laughs> ja, prachtig. Is dat toen ook gekomen? Nou, dat was voor mij meer eenmalig of zo. Dat ze, dat ze dan, ik denk dat ze dan in de studio naar een bepaald soort geluid zochten. Dat elekt elektrisch niet zo goed klonk. Dat ze dachten, we moeten ja. iets denk moet iets blinken. Ja, okay. En dat ze toen ja. voor die gitaar uh, gekozen hebben. Ja. Akoestisch dan, hè. Maar uh, ik, denk, ik denk dat het zo gekomen is eigenlijk, ja... Maar het is ook leuk wat je vertelt, die geschiedenis, hoe Herman Brood... Ja, bij de wijnband komt, ja. Ongelooflijk, ja. Ja. Ja. ja. ja, hij durfde toen wel, ja, toch wel, ja. Misschien ook wel na wat uh, slokjes of hoe dat hij dat durfde. Want normaal ja, ja. was hij helemaal niet zo... Uh, was een heel verlegen jongens? Nee, schrijf. eigenlijk zo. moet je zeggen dat uh, Herman Brood... was meer een performer dan een muzikus, ja, inderdaad, ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Maar hij heeft toch in die, in die korte tijd dat hij uh, piano leerde spelen... heeft toch wel heel wat... Uh, ja, mooie ja. nummers, want hij is begonnen als rock-a-roll pianist, hij nooit les gehad, hij heeft ze zelf nee, aangeleerd Ja, en zo. Ja, ja. Ja, knap, uh, ja. He? ja, heel knap, Ja, luister gewoon naar Little Richard en dat soort platen. Ja. Uh, ja, zo heeft ja, hij zichzelf dat helemaal aangeleerd. Maar. En dan kreeg ik toen ik bij QB een hele mooie witte vleugel. Die is trouwens de bewonderen in het QB Museum. Die oh, ja, die witte vleugel die staat er nog nee. steeds. Nee. Ja. Maar ja, een vleugel kan je niet meenemen op uh, toeneen Nee, daar stond altijd een... Nee, ja, dus dat zou nee, moeten. Maar je zegt, een valse piano maakt hem allemaal niet uit. Nee, dat... Uh, hij spreekt gewoon uh, te nee, spelen. Dat, uh, hij speelde gewoon. <laughs> en nadat hij erop had gespeeld, was hij weer vals. Dus, uh. ja. <laughs> hij sloeg te hard. <laughs> ja, ja. ja. Ja, het Arande, heel, ja. Moeilijk, ja. <laughs> ja. klopt. Want hij heeft zelf nooit gezongen, denk ik, hè? Dat jullie niet Nee, he? Volgens mij niet, nee. Nee, nee. Misschien hij een beetje gezongen. de achtergrondkoortjes ja. en zo, maar, uh... Nou, ja, ik denk het eigenlijk naast nou, niet, nee. het was meestal Harry die gewoon alles, alles deed. Ja. Ja, terecht ook hoor, dus... Uh. Ja, ja, ja. Maar meestal was het zo dat de band eerst de muziek inspeelde. En dat dan nog Harry eroverheen zong, hè? Oh, Bijvoorbeeld okay. bij dat liedje van hoe de LSD kan een miljoen dollars. Ja. Dat is eerst opgenomen gewoon als uh, basisband dus ja. de muziek en ja, de okay. muziek gewoon. Ja. Dat Harry daarna eroverheen gezongen heeft. Oh, ja, ja. ja. Nou, oké, okay. dat, ik ook ja, dat uh, ja. zou ik ook zien. Ja, dat zou ik inderdaad blijkbaar toen ja. Misschien is dat makkelijker of zo. Uh... Ja, nou dan dus hoor je toch, iedereen doet het anders, ook ja. het schrijven van nummers. Precies. Eén begint met de tekst, ander ja, met de daarom. muziek en zo. Dus, uh... Maar Stummel en Val bijvoorbeeld. Dat is allemaal één ja. keer gedaan. Alles. <laughs> ja? Ja, zo. alles. Te gek, ja. ja. Dus ja. alles één keer. Betekent. Ja. dan kun je maar één take waarschijnlijk, want dan was het te weinig geld. <laughs> en dan uh... <laughs> Nee, nou, maar dat soort dingen. Ja, Dus naarmate dus de, de tijd had je natuurlijk meer uh, capaciteit en kon je, kon je dat wat meer ja, stukje, ja. stukje opnemen. zeg maar. Ja. Ja. Ja, het is best duur even een dagje in de studio. Ja, ja, ja. Ook die banden ja, natuurlijk, zo, He, die vind je een zo, ja. ja. En meestal was er s'nachts wel plek, daar had toch niemand wouden eh, in. <laughs> dus dan, dan kregen zij de kans om daar het eh, op te nemen, ja. Ongelooflijk, ja. Ja. Ja. Ja. ja. En jij, maak je zelf ook nog muziek? Ja, dat is je drummer. Drumpte, uh, ja, maar ook eigen nummers en zo? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik ga uh, na, deze vakantie, na deze zomervakantie beginnen aan een... Uh, aan een uh, muziekopleiding in Leeuwarden. Oh, wat goed. Ja, dus, uh, wat leuk. Als, uh, En dan ga ik van alles leren, dan ga ik vanuit. Ja, ja. Ik hoop wel dat ze van alles te leren hebben, anders is dat niet, uh, niet best. Uh, <laughs> ja, ja, maar. Ik uh, heb uh, geen uh, aandrang uh, gehad om een nummer te schrijven. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ik heb uh, wel gedacht: dat wil ik wel graag. ik zou het ook willen, maar ik heb niet echt inspiratie of dat ik zoiets, een zo tekst in me opkomt. Je bent aan het flutteksten, dus ja, dan denk je van, nou, laat me zitten. Ja, ja. Je weet hoe de Beatles songteksten maken. Ja, die dat keken naar de affiche en dan yeah. hadden weer een nummer. Nee. Ja, ja, ja. Nee, daar moet je wel talent voor hebben, geloof ik. En je hebt nog geen uh, dat... verloren liefde gehad? Nee, wel gehad, maar niet dat... Op, uh, nee? <laughs> nee? Nee, nee. Zo <laughs> erg niet, nee. <laughs> dat nee. is ook de basis natuurlijk, ja. ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat gaat eigenlijk altijd om vrouwen, hè. Uh, ja. ja. meer, of meer. Ja. <laughs> of die, of meisjes dan, hè, die tijd. <laughs> ja, ja, ja. Maar er zijn wel de mooiste tekst voor het voorgekomen. Dus, uh, Zonder meer. Maar de zagen ze ook niet. zo. ook altijd over de meiden die ze bedrogen. Ja, en opzijden, uh, dus, ja. Ja. Dat ja. soort dingen. Weet je, datzelfde ja. bary. Die zag ook over iemand die hem in steek liet. En dat soort ja. dingen. En, uh, ja. Ja. Ja. Het ging wel meestal over meisjes. Ja. Want ja. Ja. we krijgen nu eigenlijk de twee mooiste nummers. De Sunshine of your Shadow en ja. Window of My Eyes. Precies. Maar dat is ja. een heel apart Zeker. hoofdstuk, denk sunshine ik. Sunshine ja. of your Shadow is meer toch wat meer weer. Uh, dat, dat dat wat sneller er ook of zo, hè? Totaal anders. Ja, Wind of Mice, dat kent natuurlijk iedereen eigenlijk wel. Ja. Kan iedereen mee huilen. Precies, ja. <laughs> mee huilen, ja. <laughs> Eerst Son of Your Shadow, natuurlijk. Ja. dit was alweer de tijd dat dus Dick Beekman teruggekeerd was... en uh, Jaan van Eyck erin zat. Okay. Jaan van Eyck heeft ook weer een uh, Blues Dimension gespeeld. zeg je vast ook wel uit Zwolle. Ja, klopt, ja. ja. Van de hit uh, Get Ready. Get The Ready. Ja, dat hebben ze mooi gemaakt, ja. Well, I saw your misty face down in the meadow, but you blew try Ja, maar ik denk ook, uh, ze waren wel bekend ook al, wat meer geld mogelijk. Dus, er was wat meer mogelijk, ja. denk ik. Ja, ja, ja. Ik denk dat ze ook betere uh, studio's kregen, wat ja. meer tijd en zo. Ja. En wat uh, ja, meer ja, PR ja. en zo. Dus, ja, uh, meer meer mensen die het verstand hebben. Tony Vos was echt iemand die uh, al ja. jaren een band deed. Oh, oké. Okay. En ja. uh, nou, die ging ook op een bepaalde manier om met de jongens, waardoor ze altijd heel geliefd over uh, Tony Vos spreken tegenwoordig. Ja. Dus dat was uh, schijnbaar, om uh, met die man samen te werken, was waarschijnlijk voor die jongens ook. Een soort yeah. positieve inbreng. En hij wist hoe dat moest klinken. En nou, die had wel gevoel voor dat soort dingen. Die wist okay. wel hoe het, hoe het yeah. klonk en wat men mooi vond. Yeah. Dus ik denk ook dat het meer daarom de sound van Quby wel uh, zo, zo is oh, okay. zoals het nu is. Dus ook yeah. te danken ja, aan ja, Tony Vos. Is, ja. Ja. Ja. Ja. ja, zeker. Ja, de producer is zeker belangrijk hoor. Dat ja, absoluut. Het, ja. Ja. ja, het is echt net de sound. Hè. Die hebt... Uh, ja. natuurlijk En Harry, ja, dat, dat hoor je duidelijk dat het Harry is. Ja, ja zo dat alle is kanten, ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja, ja. En wat je zegt, het is inderdaad een nederblues. Ja, dat geloof ja, ik ook. Vind ja, vind ik wel. Ja, dit wel weer, ja. Ja. ja. Absoluut. Ja, en dan komen we bij Winder of Maya's. Ja, dat onvergetelijke ja, ja, ja, Nederlandse. Ja, ja, ja, ja. Heb je enig idee hoe dat tot stand is gekomen of zo? Is het nog heel bijzonder? Ik of ook, denk uh, dat er ook, dat, dat zei... ook van een liefde is, die... Uh... Ja, het is, ik heb dan, die tekst wel eens geluisterd, natuurlijk. Het is ook heel ja. droevig, maar uh, volgens mij is dat ook van... Ik denk wel van een liefde die hem... Uh, ja, van Harry ja, ja, ja, ja, van ja. Harry, ja. ja. Het is wel ja, weer van Harry. Ja. Maar het verhaal erachter, ja... Zal, of ik zei, het al met liefde te maken heb Ik denk het ja. wel. Het moet haast wel. Want schrijf ik niet zo'n prachtige tekst niet. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het is nee. Zo gevoelig inderdaad. Ja, ja, ja. En dan die piano daar. Dat dus, ja. is onvergetelijk inderdaad. Ja, dat ja. is echt een uh, stuk meesterwerk. En dat hebben ze gewoon even, Nils ze even opgenomen. Hè? Middagje ja? of zo. Ja, echt ja heel vroeg. snel. Ja, ja dat uh, is haast niet te geloven bijna. maar uh... Dus ze hebben ook Van Morrison begeleid dus, wat ik zei. Oh, Oké, okay. ja. Uh, voor een paar dagen hoor. Maar ze hebben onder andere in Deventer opgetreden. En daar zijn mm -hmm. opnames yeah. van. Maar ze oh. spellen het waar yeah. van them, gewoon. Dus Gloria yeah. en Mystic Eyes. Dat soort nummers. Het leuke is ook dat in die tijd moest er ook een clip opgenomen worden. Van Dem ja, Voor dat nummer Mystic Eyes. Wat zie je in de clip? Een dierenpark in Wassenaar. Je ziet Van Morrison in zijn, zo uh, zoals hij ook het noemde, glazuurpak. Zo'n <laughs> <Some laughs> kleur. Oh, misschien kijken. En... Uh, ja. Ja. En wat zie je nog meer? Ja. Ze staan zeg maar op de plek waar normaal de apen volgens mij rondslingeren. Want Willemilde rent als een als, een, als een malle rent om een soort boom heen. En rood zit keurig achter een orgeltje. Ja? En, en Elko die staat ook met een akoestische gitaar de elektrische, elektrische gitaar solos in te spelen. Kortom geweldig. Maar het was een moeilijke man om met samen te werken, hoor, zei ja, Hij ja, ja, ja, zei, als ja. iemand aan zijn gezuurpak ja. kwam... Ja? van z'n gaf hij hem een trap, ja. of zo. Ja. Het is niet de, de meest aardige man, uh, ja. nee. Maar ja, ze hebben wel John Mail bijvoorbeeld ook naar uh, Grollen ja. gehaald. Die heeft ook bij hun in ja. de boerderij ja. toen ik geweest. Ja. Ja. Ja. En die heeft toen ja. ook een uh, leuke foto ook. Daar dus zie je ze met z'n allen staan. Ja. Helmbrood ja, met een natte broek. Echt veel te veel gedronken, dus hij had in zijn broek gezeten. Ja. Al vastgelegd Bielder, en natuurlijk de, ja. de, de blueslegende Eddie Boyd. Ja, daar Eddie hebben Boyd, ze ook een ja, album mee opgenomen ja. natuurlijk, hè? Ja, Praise klopt. the Blues. Ja. Die is daar gewoon bij hun in, in, in die beste daar ja. geslapen met helmbrood en die <laughs> die Eddie Boyd. En in die beste, ja. Fantastisch. Ja, dat verhaal, dat ja, ja, ja. Mooi hè, Dan kwam, kwam Eddie Boyd nog rol al. Die mensen daar hadden nooit een zwarte man gezien. <laughs> dus die raakte, wat bekende zouden, die raakte hem ja. aan en die ja. keek of het, af, of het afgaf, weet je wel. Ja. Of het vries was ja. of zo, ja. <laughs> het is echt ongelooflijk, maar die hadden dat nooit gezien. Je nee. Dat is nou maar eigenlijk nog maar vrij recent, dat is nog vijftig jaar geleden of zo. Ja, Daar hebben we het over, he? he? ja. Ja, dat ja, is uh, totaal anders, joh. Ja. als je dat zo ziet in zo'n dorpje. En dat, wat dat allemaal teweeggebracht door gebracht door QB. Heel bijzonder, heel bijzonder. Ja. Die hebben echt rollen op de kaart gezet. Zonder meer. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Dus ja, dat soort dingen. Ja, dat ook. Maar als je zegt, als ze hem moesten begeleiden... ja. ja uh, daar hoeft Harry niet bij te zijn natuurlijk, nee. toch? Nou, en die werd ook wel kwaad dan. Ja, ja kan me voorstellen. Er zijn, ruzi er zijn wel ruzies geweest, uh, ja. heb ik wel gehoord. Ja, dat, uh, dat Harry echt kwaad was van... Uh, nou ja, weet je wat, als jullie toch met de morsen doen... dan zoek je het lekker uit. Ja, dat, dat, dat hij dan de bus de uit, uit, uitsprong en gewoon uh, niet, nooit meer... of oh, nooit meer, ja, dan maar gewoon niet helemaal meer gezien was verder. Dat hij gewoon zelf ah. wel weer... zo ja. dat hij thuis kwam of ergens anders was. Nou, ik kan me niet meer voorstellen, ja. Ja, ja, ja. het, het ja. Was, niet, was niet de meest moeilijke... of de meest makkelijke nee? jongens. Nee? Harry Muske schijnt ook wel... Bij samenwerking wel moeilijk iemand te zijn geweest. Okay, ja. Die het allemaal heel serieus nam en op de manier hoe hij het wou. Ja, ja. En dat, dat bot soms dan was bij de natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk, je hebt ook een eigen ja. mening. Dat ja. was wel een beetje vuurder water met die twee. Ja. ja Liefde-haatverhouding hadden ze wel. Ja. Maar, uh, maar dat is volgens mij hebben ze nooit ruzie gehad. Hoor. Want dat dacht men altijd wel dat zij dikke ruzie hadden. Maar nee, zij nee. zelf ontkende dat altijd hoor. Ja. ja. ja. Nee, jongen, iedereen mag zijn eigen mening hebben. dat is dat een beetje bots. Ja. Maar ja. ja daar wie gewoon uh, als ja. volwassenen doorgaan, toch? Zo ja, is het. Okay. ja zeker. niet te moeilijk doen, ja. <laughs> ja. ja. Maar samen was het een geweldige band. Ja. Dat ja. gaan ze ook wel horen met Wind of My Eyes. Ja, het ja. zit gewoon goed in elkaar, joh. Dat, die ritmesectie, die bassist en gitarist of bassist en drum, moet ik zeggen. Ja. Nou, gitarist natuurlijk ja, En, en Albrood, die prachtig die gespeeld, ja. En uh, Harry, my. die uh, ja. Ja. eigenlijk uh, door Merk Been dat zingt. Prachtig. Ja, zeker. Nou, laten we hem gauw horen. Ja, Wind of My Eyes, ja. ja.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 Bewust een stukje stilte naar de winden of maar ja, ja, ja. Zeker. maar ook uh, elke als je lekker bezig want op een gegeven moment uh, ja, eerst natuurlijk uh, Herman brood met zijn piano stuk nou verschrikkelijk mooi. Cuby ja. valt mooi in ja. en dan dat overgang naar die Elke Gillesse ja. gitaar dat is ook zo mooi. Dan. Ja ja Doek, ja. Er zit zitten meteen in bam ja, ja. Een mooi solo inderdaad ja. ja. Dat hebben ze echt uh, goed in elkaar gezet ja. En dat ze daar helemaal niet zo gek lang mee bezig zijn geweest, dat is wel heel bijzonder. Dat is zeker bijzonder ja. ja. ja. Ja, dat, uh, ze heeft een stukje geschiedenis daarmee geschreven. Prachtig. Zo. Ja. ja, voor mij het nummer inderdaad. Nummer ja. 8, ja. <laughs> nou, misschien moeten we met top 2000 met z'n allen maar eens gaan stemmen op de... Hè? Ja, <laughs> hij staat er wel in geloof ik gelukkig. Ja, moet niet uitgaan. wat hoger inderdaad. Ja, ja. Hij mag wel ja. wat hoger. Vind ik ja. wel. Ja. Nee, zonder meer. <laughs> ja. Maar dat was in 1969 uh, alweer of? Ja. Ja. Ja. Nee, 1968. 68, 68 60, 60, ja. Nee. ja, okay. ja met, uh, ook goed uit uh, Grollo? Nee, dit is weer van de LP tripping Through Midnight Blues... Oh, ja. oké. Okay. Ja. Zo'n blauwe hoes en uh, gekke figuren. En dan zie je hun uh, hoofd verwerkt. Ja, een beetje in, uh, simpele hoes, hè? Ja, ja een beetje ja. kinderachtig. Uh, ja. <laughs> maar dit was een hele mooie. Ja, ja dit is... Uh, Echt mooi, ja. Dit noemt mm. men ook wel de gouden, ja. gouden bezetting van Hubi. Ja, Harry Musquet, Elke Gelling, Jaap van Eyck. En naar wie zijn de, de richtigen gegaan eigenlijk, ja. ja? Ja, volgens mij naar de Harry Musquet gewoon en, uh, en Elko. Ja, ja. ja die ja, hebben Harry het er niet meer, dus... Uh, nee, ja. nee, Elko... Uh, ja, Helemaal brood idee. heeft er niks aan gedaan, denk je? Qua tekst niet, volgens mij. Nee, maar ook uh, qua componeren? Ja, qua componeren wel, ja. Toch ja. wel, hè? Ja. Oh, dus ah, hij krijgt ook nog iets geld. Ja. ja, daarboven. Ja, daarboven. <laughs> ja. ja, ik denk niet dat het, dat, ze dat heel veel was, maar goed. Het blijft natuurlijk een klassiek dus... Uh... ja. Ja, ik vraag me we wel eens af inderdaad, ja, ja. Ze moesten veel optreden, denk ja. ik, om rond te komen. Dus ja, volgens ook, mij ja. Wel, ja. Ja. ja, dat was wel uh, het streven, ja. Ja, ja voor de nieuwe apparatuur en dat soort dingen. Dan moest je wel veel spelen, want anders dan, uh, ja. kwam het er niet. Ja, merchandising was ook nog niet zo in toen de tijd. Nee, eigenlijk, nee, he, dat, nee, dat moest pas Het moest gewoon van hebben. hebben van de plaatsverkoop eigenlijk, hè? Ja. ja. Ja, van die uh, Wind of March ging heel wat over de toonbank gevlogen. Ja, dat ja, denk ik ook wel, ja. Dus, ja. Uh, ja. dus ik denk dat ja, dat heeft wel wat opgeleverd, ja. ja. Ja, het kan niet zijn dat je het allemaal voor, voor niks doet natuurlijk. Nee, ja, nee. terecht inderdaad. Nee. En terecht, ja. ja dat ja. het is een dijk van een nummer. Ja. Maar tegenwoordig is het heel anders, hè? Dat plaatverkoop is er haast dat niet meer. Nee, dus het is allemaal nee. streams, hè? Heb je het ja. op Spotify? Ja, ik vind er geen niks aan, maar goed. <laughs> nee, het is heel moeilijk, want ja, waar moet je in Gosselman naar luisteren? Ja. Het is zo, ontzettend ja, veel beter, aanbod. Ja. Ja. ja, het is eigenlijk veel, veel te veel. Ja, ja. En voor muzikanten is het ook moeilijker geworden. Je moet gewoon optreden en merchandise zijn, ja. denk ik. Dat is, uh, ja, je moet het opvallen verdienen. tussen de resten. Want ja, je hebt veel, veel, uh, veel mensen ja. die allemaal geweldig gitaar ja. kunnen spelen en prachtig kunnen zingen. Ja. En hoe doe je, je dat? Moet dat opvallen? Opvallen? Ja, je moet ja. dus nieuws, ja, Je moet dus nieuw Je eigen stijl. Hè? Ja, denk ja, en en ook, dat is lastig ja. voor mensen hoor. En dat volhouden, ja. Ja, en dat volhouden. Ja, de een springt even bovenuit en de ja, die is wel getanteerd, ja. maar die krijgt ja. nooit. Maar je hoort wel dat ook al die, ja. die goede bands hebben dag en nacht oefenen ja. ja, ja, ja. Dag en, ja. en nacht zijn ze bezig. Ja, ja. Ja, ja als je in ieder geval wil komen, dan uh, zal dat wel moeten, Ja, ja ja, ook alle, en net zoals The Beatles in Hamburg natuurlijk, hè, allerlei ja. soorten publiek, ja, ja, ja, en zo, ja, ja. en omstijlend proberen, ja, ja. Bruce Springsteen ja. natuurlijk ook en zo, dus ja, je... denk ik ook wel, die ja, moet ook, ja. Uh, ja, die hebben ook, uh, nou, daar hoeven natuurlijk wat, ja. Maar ook allerlei soorten publiek, denk ik. Hè? Ja, drie ja, donkere ja. matrozen op de zee. Ja. <laughs> en toch spelen. En toch spelen, ja. En grote zalen. En ja, meestal begonnen ze dan in Duitsland hè, voor de Amerikaanse soldaten. ja dat was toen oh, ja, okay. dat meestal in het begin jaren zestig, was dat het echt publiek? Ja. En te later pas voor de, nou, voor de mensen hier, de jongere generatie, dan toen ja, die ja. tijd. Ja. Ja ja, maar ja wat ik zei de meisjes mochten er niet heen natuurlijk hè langharige tijger vaders die spraken van afschuwen natuurlijk over, die, over ja, dit soort muziek ja. Ja, dat maar van... dat is niet lang volhouden denk ik nee, nee, nee wat, dat is wel, wel denk toen ik, kwamen ja. de mensen als Peter, Peter J Muller in die, die protesteerde voor beter langharig dan kortzicht en dat ja, soort dingen inderdaad ja, ja. en eerdere week had je duidelijk dus ja de jongeren werden ja. ook steeds meer rebellen, rebels en uh, zetten ja. zich ze ja. steeds meer af van hun ouders en dat komt dat is dat, kom dat ja. nu nog steeds natuurlijk ja. zo maar, ja dat maar er is weinig veranderd in al die jaren volgens mij als je die tekst hoort van die nummers uit die tijd. Je denkt van de, de, de wereld uh, en, uh, ja. Ja, is een het en zo kloot allemaal. Ja, ja. Dat, ja. Ja. Goed, en dan komen we eigenlijk bij Apple Dockers Flophouse. Ook ja. weer een uh, nieuwe fase, denk ik. Hè? Ja, dan dat werd de hele, de hele samenstelling met, helemaal veranderd. De jongens uh, van Blue Dimension die kwamen naar, uh, naar QB. Ze ja. dus hebben we het over uh, to toetsenist Helmich van de Vecht. Bassist <coughs> Herman Ja. En drummer Hans Lavaille. Oké, okay, Hans ja, dus. ja. ja. En die speelde eigenlijk al jaren speelden. Speelden die al samen dus in Blues Dimension. En die bent het min of meer opgeheven en toen zijn zij dus naar Cuby gegaan. En wat grappig is dat Jaap van Eyck, die dus op Win of Ice de basgitaar ja, speelt, die ging naar Blues Dimension. Haha, <laughs> een uitwisseling. Ja. Okay, ja. En wat ook grappig was, is in die periode van Blues Dimension, dan hebben we het dus over 1969, ja. zat had ook een drummer bij met de naam Herman van Boeien. Oh, Heel van Boeien die er later in de hele bekende band Vitesse. Ja, yeah. is dus de man achter van Vitesse. Boeien, ja, ja, jarenlang. Ja. Dus dat is wel grappig. Dus dat soort dingen. Het is eigenlijk maar een klein muzikantenwieltje. Tuurlijk, geloof ik dus, op, uh, ja. Ja. Ja. Ja, het ook Dus ja. Die zaten heen, samen ja. bijvoorbeeld in een bandje, Helmel van Boeien en ja, van Nijks samen in een bandje dat heette Panda. Panda, ja. Heel onbekend. Ja, ja, ja. Met een uh, fluitist erbij, Rob Kruisman. Die zat later in Carlsberg. Dat zeg je vast wel. Wat. Dat is in Carlsberg ja. wel. Ja. En die gigantjes. De gigantjes ook, ja. Ze ja? zijn saxofonist. Toevallig ja. ben ik daar twee dagen geleden nog geweest. Okay. En dan uh, ga je naar Amsterdam en dan ik een je op een soort privéfeestje... met dat soort uh, muzikanten Echt geweldig. Oh, ja, ja. En dan hebben we het weer over die, uh, over die oude tijden van de jaren 70 <laughs> en 60. En dat is prachtig op, om dat soort verhalen, ja. verhalen aan te horen. Ja, dat is zeker leuk. Ja. Dus, uh, maar goed, we zouden Apple nog flap af draaien. Ja. We kwamen voor een discussie van met Barry. Hé, hey, weet je dat wel? Nee, weet ik niet. Nee, Hij misschien had, ik had, ik had, niet, had ja. een discussie met... Uh, met, uh, met Barry dus. Ja. Van jullie kunnen geen echte rock maken daar zo. Nou, dacht Harry, dat zakjes even, dat, uh, zakjes even laten horen. Ah, nou, het werd nog een hit ook nog. <laughs> Zeg maar, ja, ook al die blues er zeg maar, een beetje doorheen doet nummer. Ja, gegeven Ze zetten er nog een mooi solo in, want dat is natuurlijk wel kenmerkend. Maar... Ja, ja. ja, dat is niet echt heel erg blues, uh, vind ik nee, persoonlijk vind ik niet. Ook. Nee, het is wel ja. Wat, ja, ja. ja. Maar ik vind ze stem ook voller en uh, ja, wat, wat, ja, wat ouder geworden, ja, inderdaad. Ja, ja. ja, ja. ja toen dit, dit, gingen ze toch meer van de, van de echte blues, gingen ze toch meer de bluesrock kant op. Ja, je, ja. Kan, je kan dit wel bluesrock okay, vind ik. Wanneer is dit? Dit is 1969. Dus oh, was 1969. 1960. Oh, ja, een beetje achter elkaar, ja. Dat hebben ze eigenlijk tot een jaar of, nou wat of het zal het zijn, 73 in deze samenstelling gespeeld. Okay. Maar waarom ja. ineens een andere samenstelling? Hadden ze weer ruzie of zo? Of, uh... Nou, ik denk dat er, dat er, dat er een nieuwe sound... Uh... Brood was weg. Ja, ja. Dat was weg. Ja. Ja. Dat er een, ja, die, die zat dus in de bak, dus wat ik zei. Of, ja? uh, met, uh, met Hasje of Marihuana, weet ik veel. Ja, ja, ja. Met Rux in ieder geval. Nee, er moest een andere samenstelling komen. En uh, ik denk dat dat met Ja van Eyck en... Uh, Dick Beekman niet meer klikte. Ja, Van Eyck ging dus, wat zijn zei, naar Blues Dimension. Ja. En Dick Beekman die ging drummen bij uh, Living Blues, dus. Wengden ja, Doodle. Ja, ja. Die vertrok naar Den Haag, yeah, dus die zat ineens ja. ergens heel ergens, ergens, ergens anders. Ja, dom. Ja. Nee, Kijk, dus okay. er was echt behoefte aan een nieuwe samenstelling. En uh, ja, dat, uh, dat uh, trio, Herman Duinem en Oost uh, van der Vecht en Hans Le dat was altijd al, uh, ja, die speelde altijd geweldig samen. Ja, ja. Dat okay. uh, ging in Blues Dimension was het ook ja. geweldig. Dus ja. Dat, ja, die werden daarvoor gevraagd. Ja, ik zal eens kijken. Inderdaad. Min of meer. En uh, ja. nou, dat heeft wel een paar aantal jaar geduurd. Ja. Ja. Maar ik vind het inderdaad. Uh, het is wel een over overgang. Voor mij was het ook een, een ander soort cubie eigenlijk. Ja, ja wat ja. ik zei. Het ja. is echt wel ja. meer bluesrock. Ja. Ik vind het echt wel. ja. Leuk verhaal, van nog was dat ze toen natuurlijk in. Uh, in het café Perkaan zaten. Dat was in Wezep. Een ander klein dorpje. Ja. En daar hebben ze toen een, een clip opgenomen voor, dit, voor deze. Oké. Okay. Voor ja. dit nummer. Maar het was op een gegeven moment zo'n Suipenstein. Er zaten allemaal boeren daarbinnen. Dat is die Hoes ook, dat je ze allemaal in de bar ziet en helemaal. En ja? Nou ja, eigenlijk per zeg maar. Het leuke was dat er allemaal boeren dus zaten van die boerenkerels daar. Die zijn flink aan de en Want dat was allemaal geregeld op de fonogram destijds. Er was een mannetje die was daarvoor en die had het allemaal geregeld. En er liep een camera mee. Dus die werden allemaal, eigenlijk werden die meer of meer ingehuurd. Van nou, kom maar mee en wij betalen het, weet je wel. Dus ga maar lekker drinken. En al die vrouwen die hadden natuurlijk helemaal niks door. Dus die stond op een gegeven moment voor het raam te kijken bij dat café. en uh, Op een gegeven moment was het nog erger, want er toen kwam er ineens een stertiesdansrest. Die ging op de bar staan. En die was helemaal bloot. Ja. En dat zie je ook op die film. Die wordt, staat wel in het museum. Die, die was dus eigenlijk verboden in Nederland, want dat kon oh, natuurlijk niet. Oh, die niet op YouTube. Dus die staat niet op YouTube, nee. <laughs> <laughs> Hij is wel, of, wel officieel of uh, ja, ergens in Rusland wel een keer vertoond, geloof ik, op yeah. tv. Dat wel. Oh. Maar in uh, Nederland, nee, dat uh, sprak van schande. Dat kon ja, niet. En, uh, in 69, ja. <laughs> dat was nog wel gepreutst toen nog, hoor. <laughs> ook nog, ja. Nee, dus daar werden ze echt op aangekeken. Maar die hoes is wel leuk. zie je ze dus met z'n allen daar zitten, aan de bar. Uh, ja, met, ja, uh, ja. met een flinke, oh, uh, met een flinke ja. drankje op. Ja, ja, prachtig. Ja, nou, die hele LP is goed, hoor. Ja, zeker. To be you see, dan. Ja, yeah. dan gaan we naar de volgende LP. Yep. Ja, want ze, in die, tijd, die tijd was ook heel productief, hoor. En die jaren, zo. Ze hebben heel veel albums uitgebracht. Ja. Too Blind To See was inderdaad, er werd wat meer gebruik gemaakt van blazers. Ja, dus, uh, oké, okay, ja. de sfeer, ja. Ja, wat meer studio-muzikanten. Ja. Dus ja, maar Too Blind To See, dat heet dat, zo dat album ook, een gelijknamige album. Ja. Maar ik vind dat nummer wel fantastisch hoor, dat zit ook heel ja. mooi in elkaar. good girl But I want was too blind to see like i want to cry you yeah, is still burning you know it's burning deep down inside And ik kwam bij een eh uh, A nevenactiviteit van de Qube hè. Ja. Ja, Dat ga ja. Qube is helemaal on, ja. Ja, die band ging eigenlijk middag meer uit elkaar. Die samenstelling met, uh, met Herman Leijnen, ja? met wie ik al noemde. Welke tijd hebben we het nu? Dan hebben we het nu over nou, 1974, denk ik. 1974 alweer, ja. Oké. Ja, dat okay. ja. ja, gaat het ging dat uit zijn. elkaar. Ja. En toen uh, zijn ze eigenlijk min of meer. Uh, nou, eigenlijk kwamen ze op het punt van wat moeten we nou eigenlijk Muske in ja. Gelling? Toen zijn ze naar de platen directeur Joost Draaier gestapt. Welke ja, van tuurlijk, Koten. Ja. bekende naam ook. En. Uh, die bedacht eigenlijk het idee om een uh, nieuwe formatie te starten. En die heeft wat mensen bij elkaar gebracht. En dat werd dus Harry Muskee. Embo yeah. Gelling, Frank Nijens, die zat eerder in Q65. Ja, yeah, oké. Okay. Die speelde, ging een slaggitaar spelen. Ja. Yeah. Dan kreeg je de Groningen beslist Lauw Leeuw, die ging erbij spelen. Lauw Leeuw. Ja. <laughs> en Helemaal uh, van Boeien. Die yeah? je de naam Die ging uh, de ben sterk om uh, yeah. te drummen. Nou, dat werd de samenstelling en de naam werd Red, White en Blue. Nou. Als je de documentaire moet geloven over de QB, waar ook dat ja, te spraak was het uh, niet een fijne samenwerking. Nee? Vooral uh, de samenwerking met Herman van Boeijen was ja. volgens de jongens niet uit te houden. Die, jong, die uh, <laughs> was toen in de tijd een macro uh, Oh. Nou, en Harry Miske noemde een macro-idioot. <laughs> met nootjes en dat soort dingen. Die, die vond het allemaal zo'n onzin. En uh, uh, die dronk melk en... Uh, ja? Ook al ga je niet die, die bent wel zwaar paranoia. Ja helemaal niet relaxed en toen ze die LP opnamen ze ja. hadden, er was iets, dat was gewoon helemaal niet relaxed. Nee, dus nee, nee, dus nee. eigenlijk was hij nooit ja. zo tevreden daarover, ja, ik vind dat wel heel goed eigenlijk hoor. Het ja. dat was, dat was min of meer QB. maar die LP heeft totaal een succes gehad, is nee. eigenlijk totaal geflopt. Nee, daarom, dat is een hele rare hoes ook, maar hij is gewoon geflopt eigenlijk. Ja. En toen hebben ze min of meer, zijn ze toch maar gaan denken van, nou, zullen we, nou, dat was toch weer handig om Tommy weer Blizzard te gaan heten. Ja, weer, toch weer terug. Ja. Precies, ja. en toen hebben ze dus die LP uh, Kid Blue gemaakt. Ah, okay. Dat was okay, ook weer een hele andere samenstelling. Blue van heb yeah. veel. Maar ik kan me voorstellen... als je gewoon wat willekeurig mensen bij elkaar zet... en De, uh, je ja. denkt dat moet een supergroep Precies. worden. Dat werkt niet altijd. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee. nee. Even terugkomen, want ik denk dat voor muzikanten best wel goed is... om soms helemaal wat anders te gaan doen. wel, ja. Want ik denk dat QB best wel lang een bepaald... Ja, georriënteerd op blues, ja, ja, zo, ja, blues ja. was. En toen ja. ineens, ja, dat is een soort pop-rock pop, uh, eigenlijk ook wel. Ja, maar ook wel weer blues op, getint. Zo, ja, het is een ja. heel andere muziek weer. Maar hij heeft eigenlijk altijd wel een soort blues wel gemaakt, hoor. Wel, ja. eigenlijk. Ja. Ook met die Harry muskee ben was het ook wel dat hij dat aardig in de popmuziek uh, pop okay, yeah. zat. Maar ook wel weer met goede muzikanten erbij en zo. Lauw Leeuw zat toen het, trouwens toen het nog ja. in. Dus, uh, maar dat was maar ook ja, misschien wel. was hij zelf ook niet zo. Uh, nou, het was een beetje een minder succesvolle periode. Ze brachten allemaal van alles uit, maar het werd eigenlijk steeds minder. Ze wisselden van platenmaatschappij. Ze zaten in ja. tijden van Red Wire Blues bij Polydor. Ah, okay. ja. Nou, dat was natuurlijk een grote maatschappij ja. toen. Want je vertelde ook, Simple Man was ook nog voor uh, Too Blind to See. Nee, nou, dat was daarna. daarna? Ja, dat okay. was die platen na. Ja. Simple Man, toen hebben ze nog uh, Sometimes gehad. Toen dus is die okay. uh, formatie ja. uit elkaar gegaan, eigenlijk. Ah, okay. ja. Ja, ja, precies. Ja, Red, white and blue, dat ja. was... Ja, wat maar ik zei wat het. ik van dit interview al tot nu toe heb meegekregen... is dat, ja. dat er zoveel wisselingen zijn ja, geweest. Ja, uit, ja, ja. Ja. En dat is eigenlijk jammer. Ja, dus constante ja. factor was eigenlijk altijd QB en, en elke, elke gelding. Gelding, ja. Ja. Ja. ja. Tot op een bepaald moment toen ik ook, ook dacht van... Uh, ja, ik, het wordt uh, te Ik, ik, ja. ik ja. hou ermee ja. op, ja. Oh, ja. ja. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Nee. Want bij Kid Blue, waar we nu aan gaan luisteren, dat... Uh, dat de is weer een hele andere Ja, ja. Daarvoor had je dus nog Hardy Muskee-bent. Dat ja. was ook weer met een hele andere samenstelling. Met een, uh, Ik weet niet of je het programma eens kijkt van... Uh, wat niet, niet het slimste mens, maar dat Mes op tafel. Ja. Er zit altijd zo'n pianist bij. Ja, oké, die, hè? Vroeger had je ook een pianist erbij. En die heeft in die samenstelling van Hardy Muskee-bent gezeten. Oh, Alleen die man is okay. overleden inmiddels. Ja, ja. Ja. Nu zit er een ander pianist ja. bij, Natuurlijk, maar die, ja. die ja. was altijd... Okay. Die is daar Oh, oh Dat was ook niet. Leuk, ja. ja. Maar die zat er ook in. En die hebben nog een LP gemaakt. Love Vendetta heet dat. Uit 76. Ja, toen zaten ja. ze weer bij de platen 9 Negram. Ja, oké. Okay, in de Zurk, ja. Oh. En, uh, nou goed, dat werd ook geen succes. het heeft hij nog een single gemaakt als Harry Muskele Solo. En dat heette dat heet Mr. Cool, geloof ik. <laughs> ook, ook geen succes. Ja. Je bent wel op de hoogte van al die ja, feitjes. Ja, Ongelofelijk, ja. Dat ja, ja. ongelooflijk, ja. <laughs> Show. Fantastisch, maar dat was, ja. ja. Maar dat ja. was ook niks. dus Toen werd het allemaal weer Q in the Blizzards. En dan hebben ze inderdaad Kid genomen. Uh, opgenomen. Blue, ja. Ja. En dat was ook meer met, uh, met weer gastmuzikanten uh, erbij. Yeah. Uh, Jan Akkerman speelde geloof ik ook mee. Oh. In het achtergrond zangeressen uh, S. Huis en Maggie ja, McNeil's, ja. Dat, uh, zingen Ach, er ook, ook op. Ja, die hoor je er ook op, dus dat is wel leuk. En uh, welk jaar praten we dan? Dan hebben we het over 1976. Relax boy, It's Shut up. Black boy uh -huh. Wanneer is hij ja. nog gestopt met platen maken? Nou, ja. eigenlijk nooit. Want in de jaren nee? 80 heeft hij nog platen gemaakt. Muskeging had hij in de jaren 80 nog. Oh, een muskeging. Ja. ja, het is min of is met tussenperiodes. Maar heeft hij heeft eigenlijk altijd wel... Want wanneer is hij overleden eigenlijk? Was het toch na 2000? Had hij had hij in september 2011 overleden. 2011? Ja. Ja, dan ja. heeft ja, ja, ja. ja, hij al juist... die tijd nog wel platen gemaakt? Of? Ja, ja, ja. Tot jaar? op laatst, ja. Oh. En dan komen we bij het laatste aan. Dat is dus die ja. laatste plaat. Als Cuby zijnde. En dat heet... Uh... Cats Lost. Cats, Lost, Cats Lost, zo heet het. Ah, ja, okay. even ja. denken. Cats nee, Lost, ja, dat is maar helemaal niks met nee, de hele logisch. En die mooie was uit, uh, ja, mooie plaat uit 2009, ja? maar dat was, dat was echt wel, het, hoor je wel dat het afscheid was. Ja, ja toch wel. Ja. Ja. ja, ze hebben daar nog een gouden plaat voor gekregen. Oh, oké. Okay. Ja, ja. ja. Dus, uh, maar, maar goed, maar, welk, welk nummer moeten we als laatste draaien als afsluiting van dit? Dat uh, is het geweldig. wel eigenlijk track 1 van Cats Lost, en dat is Blues is a Bad Habit. Ja, oh, okay. ja. Nou, goed. Uh, mag ik je hartstikke bedanken. Ja. Het is ongelooflijk ja, ja. hoeveel je weet van dat uh, gebeuren van voor jouw tijd. Ja. En uh, nou bedankt voor de mooie muziek en uh, absoluut. Luister, als jullie ook bedankt en tot Got de volgende keer. Dives and we scored a dough we drove the back roads earning our dough Yes, the blues is a bad habit Shows no mercy white life fever we'll drop the cloud time pisses by and sleep won't come so many places to do our songs yes the blues is a bad habit shows no mercy when you get it yeah the blues Oh yeah, the blues is a bad habit. Last night we slept. At the Heartbreak Hotel For some reasons we didn't feel too well Time's running out Getting older every day The only thing that's left for us Is to hit the road and play Yeah, the blues Is a bad habit Shows no